De minister ziet niets in het inzetten van bewapende particuliere beveiligers op Nederlandse koopverdijsschepen. De overheid heeft volgens hem het monopolie op het gebruik van geweld. Eerder benadrukt dat een eventuele inzet van mariniers eerder uitzondering dan regel zal zijn. De VS wil echte, zinvolle hervormingen voor de bevolking van Bahrein... en roept de regering daarop tot terughoudendheid tegenover de demonstranten. Dat zegt minister Clinton van Buitenlandse Zaken. Ze noemde Bahrein een vriend en een bondgenoot... Vanmiddag ontkende haar Bahreinse ambtgenoot... dat er vannacht met scherp is geschoten op betogers. In de hoofdstad Manama veegde de politie toen het centrale plein schoon... en daarbij zouden drie doden zijn gevallen. Sinds maandag demonstreerden duizenden mensen voor meer rechten. Ook in andere landen in de Arabische wereld wordt betoogd voor hervormingen. In Libië waren in vier steden protesten tegen het regime van Gaddafi. Hoe die zijn verlopen is niet duidelijk. Volgens sommige bronnen is met scherp geschoten op de betogers... en zijn er tientallen doden. Ook in Jemen protesteerden weer duizenden mensen tegen het regime van president Saleh. Daarbij zouden gewonden zijn gevallen. President Obama gaat eind mei op staatsbezoek naar Groot-Brittannië. Op uitnodiging van koningin Elisabeth logeren Obama en zijn vrouw van 24 tot 26 mei in Buckingham Palace. Vorige zomer was de Britse koningin op staatsbezoek in de VS. Het laatste staatsbezoek van een Amerikaanse president naar Groot-Brittannië was dat van George Bush in 2003.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 Tussen de Afrit Reizen en de Afrit Markelo 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen met glas gekanteld, waardoor de op- en de afrit bij Markelo dicht is. En ook de rechte rijstrook is bij Markelo dicht. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Goedenavond, een echt voetbalavondje vandaag. Dus tweede uur alweer van langs de lijn op deze donderdagavond. Gauw naar Brussel. Anderleg tegen Ajax. 1-0 voor Ajax. Onze mannen daar zijn natuurlijk Ronald van der Geer en Frank Wilaert. Tweede minuut na de pauze. 22 dezelfde spelers zijn weer uit de kleedkamer gekomen. Corner van Ajax even opletten. Want daar viel de 1-0 van al de wereld uit. Wordt nu weggewerkt. Eriksen zal hem dan nog een keer gaan inbrengen. Doet dat laag. En dus wordt die bal weggewerkt. Lukaku kan dan de counter inleiden. En Boussoufa is niet de beroerd om dan achter de paas van Lukaku aan te gaan. Maar 1-0 zit er goed tussen voor Ajax. Helemaal terug naar Stekelenburg. En die probeert dan zo gauw mogelijk, want de meeste ajax zijn nog voorin om daar die bal weer te krijgen. En als in eerste instantie het duel verloren wordt, is er altijd nog van de wiel om het duel uiteindelijk te winnen. Plaats van de bal over Soleimani heen. Ebesilio kan de actie aangaan. Met uh, verdediger in zijn rug. Dat is altijd goed. Want dan uh, kun je gewoon doorlopen richting de goal. In dit geval schudt hij hem ook nog eens af. En zijn we helemaal aan de linkerkant beland bij Alhamdoui. Puntjes, strafschap op tegenstander voorbij. Paas geven. Wie is daar dan om hem uh, in te koppen? Niemand, want die bal gaat over de achterlijn. En zijn we weer terug bij een corner. En die gaat uh, Eriksen in dit geval nemen. Corner dus vanaf de linkerkant. Hij was het die de bal uiteindelijk op het hoofd van Alderwereld uh, legde. in de eerste helft. Waardoor er nog altijd 0-1 staat hier op het uh, scorebord in Brussel. Alderwereld is nu ook weer mee ...waarin ook Vertongen staat op de penalty stip en er is veel beweging bij Proto die het leven wat zuur wordt gemaakt door van der Wiel. Er komt die bal hoog voor. Nu is Cano wel actief daar waar hij al de wereld liet gaan bij de goal van Ajax is hij nu de man die de bal wegkoopt uit het gras van Anderleg. Ajax heeft inmiddels via Stekelenburg alweer overgenomen en die stuurt die bal heel ver weg aan de linkerkant naar Eriksen... in de buurt van de cornervlag. Eriksen kan aannemen Eriksen nog altijd. Eriksen komt naar binnen. Ja nu zal hij toch eens moeten afspelen. Dat wordt Ebisidio. Ebisidio gaat ook weer naar die linkerkant. Denkt dan vervolgens nee daar waren we. Net Net niet succesvol. Dan maar weer naar binnen. Eriksen. Eriksen door de benen van Biglia. En dan aan de linkerkant. Hé, hey, gek gevonden. Blind. Dan weer Eriksen. Nog verder aan de linkerkant. Weer terug naar Blind. En zo wordt Ajax nu opgejaagd. En zal Deli Blind ongetwijfeld kiezen voor een optie achterwaarts, dacht ik. Maar hij zoekt de combinatie met Ebi Cilio. En weer Eriksen en dan Blind. Die kan doorlopen richting de achterlijn. Nu een paas geven aan Louis Wijstal. Daar wil ik hem hebben. Twee verdedigers voor zijn neus komt er dan niet uit. Maar Eriksen nog een keer in de herkansing schieten. Via een tegenstander Proto kan die bal rustig oprapen. En dus kan Anderlecht eindelijk gaan uitverdedigen. Na al die mislukte pogingen om over links aan te vallen. Moet nu de bal natuurlijk zo snel mogelijk naar voren. En daar wordt hij ingeleverd bij Vertongen. En is het Epicilio opnieuw die daar door kan gaan. Tegenstander kwijt is en de volgende nu kan op gaan zoeken. Wasilevski is dat. Die is niet zo heel erg vlot op zijn beentjes. De paas richting El Hamdawi. die kan de bal niet goed aannemen. Ajax blijft in balbezit, is nu al een hele tijd in balbezit. Omdat Anderlecht bij het uitverdedigen steeds de bal onmiddellijk weer inlevert. Stekelenburg even ingeschakeld, eventjes de ruimte weer maken. Zorgen dat je Anderlecht een beetje uit elkaar trekt. Zodat er weer wat ruimte is om te voetballen. Dat is wat Ajax nu een beetje probeert. En op het moment dat Stekelenburg een licht onder druk wordt gezet... schiet hij de bal richting de middencirkel en daar wordt hij opgevangen door Anderlecht. Door Biglia. En Biglia gaat dan eens op zoek naar Boussoufa. Die nu even aan de rechterkant is. Die wel aangaat met Davy Blind. Maar Davy Blind blijft keurig op de been. Sterker nog, de voortzetting is ook goed. Want vanaf zijn strafzomgebied speelt hij naar Evisilio. Die wat vrijheid geniet. Vervolgens naar Eno nog wel altijd op de helft van Ajax. En het verplaatsen naar Van der Wiel. Aan de rechterkant. Van der Wiel heeft hulp. Van Sim de Jong. Van der Wiel gaat nu diep. Dat is gezien door de Jong. Maar de paas is wat onnauwkeurig. Lejac zit ertussen. Canoe wacht weer veel te lang. Met naar de bal toe komen. En dan kan Ajax gewoon weer overnemen. Hoor het fluitconcert richting Canoe is men niet heel erg gelukkig mee met het spel van deze middenvelder van anderlecht. Ajax heeft het bal bezit. Jan Vertongen is de man met de bal, man aan de bal en dan 1-0 en vervolgens nog wel altijd op eigen helft, dus op de helft van Ajax deli blind. Ajax uitstekend gestart aan die uh, tweede helft. En nu de bal over de zijlijn. En uh, is het uh, Wasilewski die niet snapt waarom hij de bal niet gelijk krijgt. Hij wil namelijk zo snel mogelijk gaan ingooien. Doet dat uiteindelijk richting Masouk. Masouk breed richting Juh Juhasz. De twee centrale verdedigers. En dan zo langzaam maar zeker naar de linkerkant. Naar Lesjak. Lesjak de diepte gezocht uh, bij Suarez. Uit de rug gelopen van, uh, van de wiel. Goeie paas richting de tweede paal. Zo! Dat is een 100% kans hoor. Die daar ingekopt wordt door Gillette. En die is woest dat hij die bal verkeerd raakt. Scheelt nou al anderhalve meter misschien. Maar hij had een 100% vrije kopkans daar zomaar uit het niets. Uitstekende paas daar van Suarez. Even verkeerd geanticipeerd daardoor. Blind was dat volgens mij die dat eh, niet helemaal aanzag komen. Dat Gillette daar uit zijn rug kwam. En Stekelenburg was eigenlijk al verslagen. En heeft Ajax alle geluk dat Gillette die bal volkomen verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Anders was het nu 1-1 geweest. Maar dat is het dus niet. En dan kan je dus heersen in de eerste zes minuten uh, naar rust. Maar uh, uiteindelijk krijgt Anderlecht de grootste kans uh, van de tweede. De helft. En Gillette, ja, dat is toch ook een beetje de zwakte van Deli Blind. Die eigenlijk van origine natuurlijk middenvelder was. de bij enige regelmaat nu natuurlijk doet aan die linkervleugel. Sterker nog, de vleugelverdediger van Ajax is. Maar nu toch echt gewoon aan de verkeerde kant stond. En Gillette helemaal kwijt was. Het levert uiteindelijk geen schade op voor de Amsterdammers. Sim de Jong dan. Nu Ajax aanvallend. El Hamdoui ontdoet zich van een tegenstander. Gaat dan achter die bal aan die richting het strafschopgebied van Anderlecht gaat. Maar Proto is er iets eerder bij dan de spits van Ajax. Dan heeft Anderlecht weer overgenomen. Maar wordt er direct weer druk gezet door. Voor de Amsterdammers op de achterste lijn van Anderlecht. En Anderlecht komt er dan niet uit. In dit geval niet via de Braziliaan Cano die hem aanspeelt tegen Soleimani. Anderlecht houdt wel balbezit want het mag via Lejak gaan ingooien. Biglia en vervolgens zal het Masouk zijn die met lange passen naar voren kan. Wasilevski aanspelen die aankomt op de helft van Ajax aan de rechterkant. Uh, Ebicilio tegenover zich de diepte gezocht bij Lukaku richting de cornervlag. Kan hij de bal voorgeven? Ja, dat kan niet. Nou moet er wel opgelet worden. Dat lukt ook door Eno. Penalty wordt er nu gegeven door scheidsrechter Rocky. Daar waar ik denk dat Eno gewoon de bal speelt. En Busufa meeneemt. Busufa zocht het been van Eno. Is even mijn lezing zonder dat ik de herhaling heb gezien. En Rocky trapt erin. Is een beetje mijn gevoel. Eno raakt de bal, raakt Busufa... Kijk ik even nog hij, de raakt tweede hij raakt de hij raakt bal, Boussoufa. maar hij trekt Boussoufa dus... ook onderuit met zijn been. En Boussoufa... dus wat betreft kan je hem zo best geven hoor. Ja. Ja, hij zit op het voetje van Boussoufa, hij kan hem geven. Het is een 50-50 uh, ja. beslissing en hij wordt genomen in het voordeel van Anderlecht. Boussoufa ligt er nog en dan... Uh... Kan hij dus, denk ik, niet de penalty nemen? Dan doet hij wel alles. Uh, de zorgen moet er wel bij komen. En, in elk geval. Uh, hij wordt in ieder geval flink geraakt. Dus het zal even gaan duren voordat uh, die penalty genomen gaat worden. En ik neem ook aan dat hij eigenlijk de penaltynemer is. Maar op dit moment achter het bal. En ook degene die hem heeft neergelegd: dat is die Paul Wazilewski. Misschien dat hij vanaf 11 weten dat uh, mag gaan doen. Want hij liep eigenlijk vrij resoluut naar de bal. En uh, uh, ja, <laughs> is van plan om die penalty te gaan nemen. Dat duurt nog wel even omdat toch terecht wel geraakt is. En dat. Ja, dat, dat, ik heb nog een keer naar even naar die herhaling gekeken. Maar het was een wat ongecontroleerde actie. Die bal was eigenlijk al ja, weg achter de voet van Boussoufa. Hij raakt hem nog met zijn teen. Maar zit uiteindelijk wel vol met de onderkant van zijn voet. Op de voet van Boussoufa. Die. Logischerwijs, dat contact voelt en dan uiteindelijk ook maar gaat liggen. En ik denk dat de scheidsrechter Rocky het gelijk aan zijn zijde heeft. Oh, die penalty kan er nu toch genomen worden. Want Boussoufa is naar de kant. Daar is Wazilevski. Hij schiet hem over. Nou, Anderlecht, Anderlecht. Hoeveel kansen wil je hebben? Hoe hoog kan die over? Ongelooflijk, ongelofelijk. Ja, dat, heb je, dat zal Boussoufa toch wel de man zijn die de penalties neemt. Normaal gesproken, denk ik. En is is voorheen een goede tweede. Want deze, ja, dit soort pogingen daar krijg je alleen bij het Amerikaanse voetbalbloemen voor. Maar zo hoog overschiet. Ja, dat is natuurlijk heel dom. Ik zie het publiek hier ook voor ons. We zitten hier zo'n een beetje tussen het publiek. Kijken ons ook aan van, ja, wij kunnen er ook niks aan doen als zoveel armoede. Maar goed, Ajax is er blij mee, want Wasilewski mist dus een penalty. Ze verontschuldigen zich toch net niet? Nee. Maar ja, goed, het had eigenlijk wel gemogen. hoor. als je hem zo ontzettend een penalty mist. Ja, goed, we hebben dat met Nederlanders ook wel eens gedaan. En ook zo ontzettend overgeschoten als Wasilewski dat zojuist deed. De ultieme kans voor Anderlecht dat hij inmiddels weer met zijn elven is. Want Boussouva staat weer in het veld. Maar heeft dus niet die penalty kunnen nemen tot afgrijzen van iedereen in het van hun stokstadion. Want uh, het staat nog steeds 1-0 voor Ajax, ook na 55 minuten voetballen. En een penalty gemist dus door uh, Anderlecht. De diepte gezocht nu, want wel de ploeg uit Brussel in balbezit. Ebecilio komt er dan uiteindelijk tussen. Die heeft ook wat ruimte. Je ziet een beetje de apathische reactie ook onmiddellijk bij Anderlecht. Wat is ons nu overkomen? Dit was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Kanu gaat dan even terug naar achteren. Slechte bal. Juhas zit er dan goed tussen. Die grijpt goed in. De centrale verdediger van Anderlecht. En uh, dan zoekt het uh, toch weer langzaam maar zeker de aanval. Daar is Eno de dader bij de penalty. Even kijken of Ajax hiervan zou kunnen profiteren. Dat moet eigenlijk wel kunnen. El Hamdoui even inhouden. Actie maken. en Dan is inmiddels heel Anderlecht weer terug. Dus moet El Hamdoui achteruit. Dat doet hij hier richting Alderwereld. Die gaat dan ja, een beetje toch wat ongecontroleerd naar de buitenkant. Boussoufa komt hij tegen en speelt hij die bal over de En Anderlecht heeft gegooid via Canoe. Dan een overtreding van Alderwereld op Boussoufa. En nu krijgt uh, Tobi Alderwereld een uh, gele kaart. Ik vind het... Een... De de rechtergele kaart. Het was een wat ongecontroleerde actie van uh, Tobi Alderwereld. De tweede ARC, dus die op de boom gaat. Eerder al hadden we Deli Blind. En Boussoufa is de man die bij Anderlecht een gele kaart kreeg van scheidsrechter Rocky. Wat blijft staan is een uh, vrije trap die uh, Boussoufa wel of niet uh, zal gaan nemen. Nee, dat gaat hij niet. Want Boussoufa is toch een beetje geraakt. Net bij die actie van Eno. Nu bij die actie van Alderwereld. En hij heeft uh, gezegd tegen linksback Lesjak. Doe jij het maar een keer. Nou ja, tot nu toe als hij het niet doet, is het in ieder geval niet zo goed gegaan. Dus laten we ons daaraan vasthouden voor wat, uh, als het om de Amsterdammers gaat. Uh, Lesjak, die nu de vrije trap neemt met zijn linker vanaf de linkerkant. Uh, dus wegdraaiend van de goal, weggekopt ook daar door Alderwereld in eerste instantie. Suarez pikt op, en dat is uh, Suarez. anderleg natuurlijk, bal over de zijlijn. Gespeeld uh, via de voet van Eriksen. Uh, mag anderleg gaan gooien, dat zal Suarez ook gaan doen. Suarez tegen de cornervlag aan. Nee, hij zal het uh, uiteindelijk toch weer overlaten aan, uh, volgens mij uh, was hij die misschien beter kan gooien dan dat hij kan schieten. Hij kan in ieder geval heel ver gooien en moet achterin de bal worden weggewerkt. Gebeurt in eerste instantie door Vertongen. In tweede instantie door Eriksen moet Anderlecht de bal daar gaan opvangen. En dat moet Kanu dan gaan doen. Zit De Jong goed tussen in eerste instantie, maar Anderlecht houdt wel balbezit. En we zijn aan de linkerkant bij de lichtgewonde Boussoufa. Met de voorzet in de richting van Lukaku wordt weggekopt over de achterlijn door de verdediging van Ajax. Volgens mij was het Vertongen die daarbij zit. Corner voor Anderlecht. Het publiek gaat het herkennen. Het moment dat Anderlecht nu sterker gaat worden in deze wedstrijd. Ajax is een beetje van de leg... Na een heel goed begin dus in de tweede helft. De kans die er werd gegeven aan Gillette. En daarna is hij er eigenlijk niet meer in het spel geweest. Het is Canou die de corner gaat nemen. Lukaku is natuurlijk voor de goal. En de centrale verdedigers zijn daar. De bal komt bij de eerste paal. Wordt gekopt door Eno. De bal gaat de lucht in. Weer terug in de richting van de rechterkant van Anderlecht. Waar Canou aanneemt met Eno in de buurt. Een voorzet van Canou in de handen. Uiteindelijk van Maarten Stekenenburg. zat wel een rare curve aan. Want die bal werd nog heel even aangeraakt door Jong Eno. Maar hij is nu in de vertrouwde handen van Maarten Stekelenburg Die dreigt naar Van de Wiel te gooien. Maar dat hij doet richting Toby Alderwereld. En het feit dat het allemaal niet meer zo heel lekker gaat bij Ajax... wordt uh, misschien wel duidelijk gemaakt door Frank de Boer. Die in de eerste helft voornamelijk achterover geleund is. De koud staat nu voor de de staat. En dan wordt Eriksen weggestuurd. Gaat daar voorbij aan Proto en maakt de goal. Hoe is dit nou toch mogelijk? Dit is counteren met een hoofdletter C. Terwijl Frank de Boer staat te wijzen. En het staat te de schelden eigenlijk. Is het direct het omschakelen van Ajax. Nadat Anderlecht de bal verliest en ver Eriksen gevonden. Die zich dan nog wel even moet ontdoen van Proto. Die de goal uitkomt gerend. Dat doet de Deen goed. En dan schiet hij hem vanaf de linkerkant van het strafschopgebied. Niet eens zo heel makkelijk binnen. Het is een lange bal van achteruit. Ik denk dat het al de wereld is. Niemand let op Eriksen die dan weg is. Voorbij Proto en de bal kan binnenschieten. Nou, Ajax stond onder druk. Maar Ajax is onder die druk uit. Alderwereld, Eriksen en 2-0 voor Ajax. Hoe gek kan een wedstrijd verlopen? Ja, intussen de zit, van, van, zit Frank de Boer ook weer. Met een grote grijns op ja. zijn gezicht zag ik zojuist. Lijkt me logisch. Maar... Het momentum schiet dus heen en weer. En, uh, eerst uh, Ajax beter, vervolgens Anderlecht beter. Ultieme kans om gelijk te maken. En voor ze het weten staan ze 2-0 achter die uh, mannen uit Brussel. En nu moeten ze twee goals gaan goedmaken. En dat ook nog eens een keer uh, uh, in de return. Ook nog uh, daar de mogelijkheid natuurlijk voor. Maar je kan het maar beter hier alvast vast doen. Maar twee goals tegen. in eigen huis in een Europa Cup wedstrijd. Dat is natuurlijk uh, om te beginnen al dodelijk. Ongeacht wat verder de uitslag wordt na een uur voetballen. Ajax op roze voor een, nog een rondje Europa League. En uh, dat is sowieso goed nieuws tegen een ploeg die minimaal gelijkwaardig mag achten aan uh, de Amsterdammers. Elhamdoui, gezocht, niet gevonden. Anderlecht uh, probeert er weer uit te komen via Suárez aan de rechterkant van het veld. Vertongen daar, uh, die uh, goed uh, Suárez opvangt. Bal over de achterlijn. Dan wil Anderlecht graag nog doen geloven dat er een uh, corner uh, verdiend moet worden. Hebben Vertongen en Suárez een klein beetje ruzie. Wordt in de team gesmoord door Rocky. En Stekelenburg neemt intussen alle tijd om zijn doeltrap te nemen. En doet dat ook heel rustig richting Vertongen, Die op zijn beurt blind zoekt. En dan kan Ajax weer langzaam maar zeker opschuiven richting de helft van Amelleg. Wat een mooie goal van uh, Eriksen. En wat leuk voor hem. De man die te weinig scoort en toch overal in de pers liet weten... ik moet wat meer gaan scoren. Nou ja, dat doet hij dan eigenlijk op een heel belangrijk moment. Juist in een uitwedstrijd tegen Anderlecht. Die tweede goal maken. Daar waar eigenlijk meer de gelijkmaker van Anderlecht in de lucht hing. En misschien krijgen we wel een unicum. Want ik weet niet of we het daar al eerder over hebben gehad. Maar tien wedstrijden uh, tussen Anderlecht en Nederlandse ploegen... leverden nog nooit een Nederlandse overwinning op. Ja, er nog niet over gehad. Nee, nou dat, uh, dan bij deze. En dat kan dus vanavond gebeuren. Maar goed. Uh, is nog wel even te spelen. Een half uur namelijk. En Anderlecht zal het er zeker niet bij laten zitten. Anderlecht dat er ook wel mogelijkheden creëerde. Maar nu in de fout gaat. Via Wasilewski Dan kan Eriksen er weer vandoor. Eriksen en Ebisilio schiet dan. Uiteindelijk vanaf de penalty schip. Maar met dat schot neemt hij ook nog het been mee van een, uh, van een verdediger die nu op de grond ligt. Juhas de, de Hongaar. En die zal nu even uh, ja, behandeld moeten worden, denk ik. Want Ebisilio schiet. Maar raakt dan ook nog in de naactie, zeg maar. Dat is geen mooi Nederlands. Maar dan begrijpt u wat ik bedoel. Nou, sterker, nog. Hij schiet en stapt daarna boven de voet van eh, Juhas, Dus de pijn bij de Hongaars is wel te verklaren. Even wat oponthoud dus in deze wedstrijd. Die 62 minuten onderweg is en dus een 2-0 voorsprong voor Ajax. Een prima uitgangspositie. De ingooi inmiddels genomen. Youhach staat weer voor, zover voor wat het waard is, zou je kunnen zeggen. Lesjak werkt weg achterin bij Anderleg. Maar dat is allemaal maar half de jong met de voorzet richting Elhamdewi. Wordt de bal opnieuw half weggewerkt door Youhach Die nog niet helemaal bekomen is. Nog inkepingt, maar wel kan springen. En dus de bal wegkopt. En Kanu doet dan de rest. De bal wil naar voren geschoten in de richting van Lukaku. Maar meer dan dat is het niet. Want achterin opgevangen door wereld en Van der Wiel. De combinatie met Soleimani even snel. Soleimani... Start dan vervolgens weg. Maar de bal gaat richting Hamdoui Die had dan door kunnen koppen. Als die niet. Juas was tegengekomen onderweg. En Juas kopt de bal over de zijlijn. Zo houdt Ajax wel balbezit. En Frank de Boer is weer voorzichtig gaan staan. Want één goal, ja dat is allemaal wel leuk. Je hebt nog twee goals uh, voorsprong. ...in het, dit dubbele treffen. Dat is allemaal heel aardig. Maar organisatorisch is het nog niet helemaal rond uh, bij Ajax. Dan komt uh, Ambelecht. Oeh, wat een bal was dat van al de wereld. Dat leer je al in de pupillen dat het niet hoort voor je eigen verdediging langs. Maar Ajax komt er goed uit. Deli Blind nu in balbezit. Spelen naar Vertongen. Die geniet eventjes wat vrijheid. Profiteert er ook optimaal van. Vertraagt even het spel. Kijkt wie er van het middenveld komt uitzakken. Dat is even Eerlijkse. Maar die zoekt dan de kaats met Vertongen. Dan mag Vertongen een keer diep gaan spelen. Doet hij ook op Soleimani. Maar Soleimani is veel te vroeg gestart. En staat buiten spel. Dat vlagsignaal is terecht. De vrije trap van Anderlecht inmiddels genomen. Lesjak aan de linkerkant op de middenlijn. Houdt even in. Lastig gevallen door Soleimani. Bal naar binnen. Naar Biglia. Biglia wordt dan ook weer opgejaagd door diezelfde Soleimani. Het ze dan maar naar Wassilewski. De mannen van de gemiste penalty. Aan de rechterkant het proberen van uh, Gillette om in balbezit te komen. Maar Ajax neemt over. Deli Blind is er vandoor. Deli Blind met uh, de ruimte voor zich. Maar wie is er mee? Wien uh, met een wat late reactie. Maar hij loopt wel gewoon door. En hij wil uiteindelijk de bal hebben. Omdat iedereen van Anderlecht hem laat lopen. Maar Deli Blind staat dan al zo omsingeld. Dat hij de bal daar nooit meer kan krijgen. Nu op de terugweg lijkt hij hem weer te veroveren. Maakt daarbij een overtreding. En dan zegt Boussoufa, dit is al overtredingje nummer 4 van meneer Blind. Dat zegt hij natuurlijk niet voor niks, want Blind had al een gele kaart. En dus laat Rocky het erbij. De scheidsrechter legt vrij, de trap genomen. Canoe aan de linkerkant, nu in balbezit. Lukaku maar weer dus gezocht. Die is nog niet zo gek veel gevonden na de pauze in duel met Alderwereld. Alderwereld raakt de bal als laatste. De bal gaat over de achterlijnen. Dat levert een corner op voor Anderlecht. Lukaku, je zei het al een beetje voor de pauze, loopt er wat lusteloos bij. Dat doet hij niet alleen de laatste week, hij doet het ook nu een beetje na de pauze. En dat zag je al tegen het einde van de eerste helft ook al gebeuren, dat hij daar loopt. Schoudertjes omlaag, dat hoort niet bij zo'n jongen jongen van 17 jaar die het hier eigenlijk wel gemaakt heeft. Maar misschien is dat het wel, als je Chelsea longt. Dan ben je misschien met je hoofd al wel heel ergens anders mee bezig. De corner van Anderlecht. Natuurlijk genomen door Boesufa richting eh, randje doelgebied. Is de bal nog steeds niet weg. Stekelenburg staat op zijn doellijn. Nu moet er dan achterin weggewerkt worden door de Jong. Dat lukt uiteindelijk ook. En ook nog gewoon rustig het bal bezit. En zo kan Ajax goed uitverdedigen. Meneer Emicilio op eigen helft. Vertongen is mee doorgestoken. Die steekt nu de middellijn over. Vertongen met de bal aan de voet. Wel achtervolgd. Oh, goede bal op Elham de Elham Elhan de op gebied en proto. Ja, de spits scoort dan niet in deze wedstrijd. Maar het was een goede uitbraak van Ajax. Afgeslagen corner over drie schijven. Vertongen uiteindelijk. En Elham de de redding van proto. Maar de ingooien is inmiddels genomen. Want de bal ging over de zijlijn. En het schot van Eriksen. Nadat Emicilio de bal naar Eriksen had gegooid, hij van links naar binnen kwam. En hij produceert uiteindelijk dus de maker van de tweede goal, een afzwaaier. Die dus ver naast de goal van Proto gaat. We hadden een goede uitbraak van Ajax. En eigenlijk had El -Handoui. hier zijn derde kans. Dat drie keer scheepsrecht, dat geldt hier dus niet. Want dit is de derde. En de derde keer gaat het ook mis voor Mounir El Handoui. Dus, dus op jacht is nog naar een doelpunt. Anderlecht heeft weer balbezit via Besoufa. Wordt even overgeslagen. Biglia de Argentijn steekt de middenlijn over aan Anderlecht's linkerkant. Ja, de aanname van uh, Lukaku laat het nodige te wensen over. Alhamdoui dan met uh, de nodige ruimte. 1-0 en uh, breed gespeeld naar Eriksen. En nu uh, moet uh, Anderlecht even terugschakelen. Maar laat er bij Ajax aan de bal rustig uh, begaan. En Ajax kan dan op de middenlijn rustig rondspelen. Terug naar Vertonghen eventjes. En zo uh, weer organiseren. Als je zelf de bal hebt, kan de tegenstander slot uh, helemaal niks beginnen. Eriksen gaat dan de actie aan. En dan ontstaat er vanzelf de ruimte bij de jong. Wordt aangespeeld. Alhamdoui even teruggetrokken richting het middenveld om even de bal weer te voelen. Na nou, die gemiste kans was juist. Keurig de vallen. ook omzeild. Even combinatie. El Hamdoui terug naar 1-0. Oeh, een linkballetje niet lekker geraakt. Door Eno teruggelegd naar Vertongen, die dan ook met zijn armen wijd gaat staan en zegt tegen Eno: "Wat maak je nou, joh? Nou moet ik die bal wild over de zijlijn schieten. Geven we zomaar balbezit weg terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. En dus kan Anderlecht weer komen na 66 minuten voetballen en een 2-0 voorsprong voor Ajax in Brussel. Het is een belevingsvolle avond in uh, Brussel, het uh, publiek, maar dat zullen ze niet toegeven want ze staan met 2-0 achter. zal ze eigenlijk geen moment voor velen. Besoufa nu vanaf de middenlijn bal naar Lukaku linkerkant schafst maar die bal is te hard en gaat uh, over de zijlijn. Het 17-jarige Talent. Ik vind nog altijd, hij ziet eruit als 25. Nee, je zult dat uh, nooit kunnen bewijzen. Men zegt over uh, Lukaku altijd, hij is echt 17, want hij is hier geboren. Nou ja, dat moeten we dan maar geloven. Terwijl om uh, nog wat zout in de wonden te strooien, uh, hier op tv de herhaling nog eens is van die penalty van uh, Wazilewski. Die echt hoog over de goal van Maarten Stekenburg ging. Die ziet niemand, wij zien hem wel. Ajax uh, heeft uh, kort balbezit gehad, nee sterker nog heeft de bal weer terug. En Muni Alhamdoui wordt weggestuurd. Nu door Sim de Jong, Ranschafs opgebied, Alhamdoui 3-0. 3-0. Het wordt billekoek voor Anderlecht in de wedstrijd tegen Ajax. En wie had dat van tevoren verwacht? Het zijn momenten dat je de doelpunten helemaal niet verwacht. Want Anderlecht is de ploeg met het meeste balbezit. Maar hij zit er wel in één keer in. Mounia El-Handoui. Ik dacht even, is dit geen buitenspel? Maar het is geen buitenspel. En Mounia el mag dus gewoon doorgaan. Het maakt de derde voor Ajax in deze wedstrijd. Op een moment dat je dat helemaal niet verwacht. Juhasz heeft in alle tumult nog een gele kaart gekregen. Is het buitenspel? Het is geen buitenspel. De jong de bal vanaf het middenveld zomaar achter de laatste linie legt. Monier El Hamdoui doorloopt. En vervolgens vanaf de linkerkant van het strafschroepgebied. met een curve die bal langs Proto in de verre hoek deponeert. Prachtige goal van Mounir El Hamdoui. Hij heeft hem nu ook te pakken. Ja, en nu zal de moed toch in de schoenen zinken. Euh, stinken bij euh, de Belgen. Ik zie euh, een nieuwe man ook. Ja, inderdaad. Tom de Sutter is er ingekomen. Die is er ingekomen voor de Lukaku. Dat is de wissel bij Anderleg. De gele kaart voor Joos was euh, wegens piepen richting assistent Scheidt. Die wilde namelijk wel dat het buitenspel was. En de heren scheidsrechters vonden volkomen terecht dat dat niet zo was. Het levert Juhasz een gele kaart op. En de wissel dus bij Anderlecht. Lukaku die het niet kon maken vandaag tegen Ajax. Maar uh, hij wordt dus vervangen door de Sutter. En Ajax op roze werkelijk met een 3-0 voorsprong. En niet zo gek vol op af te dingen. Is opvallend genoeg trouwens. Drie keer is scheepsrecht Elhamdoui met buitenkant voet En uh, één keer doet hij het binnenkantvoet. Dan zit hij de bal in. Hij moet eigenlijk ook gewoon doen. Dan is ja. hij eigenlijk niet zo gek nee. van aan de hand. Na 70 minuten bijna zijn dat we aan het spelen zijn. Ajax dus op die 3-0 voorsprong. Blind aangespeeld op de middenlijn aan de linkerkant. En, uh, de, ik denk dat de frustratie inmiddels de overhand gaat nemen... ten opzichte van het voetballend zo mogen van uh, Anderlecht. Ebicilio met uh, de ingooi richting uh, Eriksen. Ajax kan natuurlijk zich nu heel veel veroorloven. Rustig de bal rondspelen zolang Anderlecht dat allemaal uh, toestaat. De Jong met uh, Biglia in zijn rug. De overtreding van de aanvoerder uh, van uh, Anderlecht. De Argentijn ook piepen richting de scheidsrechter. Dat ga je nu allemaal krijgen natuurlijk. Want 3-0 is wel in je eigen stadion tegen een ploeg... die minima, minimaal gelijkwaardig geacht wordt. Aan uh, jezelf. En je wordt eigenlijk geacht ietsje beter te zijn dan uh, je tegenstander. En je krijgt met 3-0 op je donder. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, niet zo heel erg goed. zeg het allemaal. Heel voorzichtig. Vrij trap. Kort genomen. Sulemani. De bal uiteindelijk toch nog richting uh, penaltystip stip Ebecilio, zo aardige actie uit de draai. Zomaar uh, proberen te schieten. Balletje een of drie naast Proto. Wil de doeltrap snel nemen. De rest van zijn ploeg denkt er wat anders over. Hij ja, moet iets meer tijd nemen. Anderlecht kan eruit komen. Maar 3-0 staat de ploeg uit Brussel achter tegen Ajax. en Zo zie je maar dat er wonderen bestaan. Johan Cruijff nog niet eens benoemd als uh, klankbordlid. En het is nu al te zien <laughs> op het veld. een 3-0 uh, uh, uh, uh, Zal hij Ja, hij zal hem ongetwijfeld naar zich toe trekken <laughs> ja. tegen Anderlecht. Dus ja, ja, het, het blijft natuurlijk toch altijd het moment van Wasilewski, uh, de gemiste penalty. Daar had Anderlecht een dreun aan Ajax kunnen uitdelen. Dat deed het niet. Ajax bleef leven. En heeft daar maar optimaal geprofiteerd van de aanvalsdrift van Anderlecht. En het gebrek aan verdedigend vermogen. Want daar is alweer de volgende uitbraak. Elham Dewey stuurt Ebisilio uh, weg. Ebisilio rand Wordt daar dan wel lastig gevallen? Staan we toch wat mensen terug van Anderlecht in de organisatie? Hij dus terug naar Eriksen. En hij weer Eriksen naar Blind. Blind uh, in de combinatie met uh, El Hamdoui. Nog een keer uh, Blind dan, die is doorgelopen. Weer geen buitenspel, Blind nog altijd in bal bezit. Dus goede aanname, wel richting de achterlijn. Dan is daar niemand meer voor van de Ajax. Iedereen denkt, god dat dit door mag zeggen. Ja. En Proto... Uh, was ik dan altijd dan wat verbaasd bal. over hoor, moet ik zeggen. <laughs> ja, nou iedereen dus, behalve Blind, want die ging lekker door. Die denkt, ik hoor niks, het is allemaal wel prima. Hij stond uh, nou, ik denk, 10 centimeter buitenspel. Het was dus inderdaad uh, wel uh, buitenspel. En dus terecht ook dat iedereen bleef staan en dat het uiteindelijk niks oplevert. Aan de andere kant inmiddels Canoe. met Van der Wiel tegenover zich. Bal onder de voet, even kijken, wachten op medestanders. Het is natuurlijk Boussoufa die daar een handje komt helpen. Terug naar Canoe. en dan Biglia. Biglia, randje strafschopgebied bal neerleggen voor Suarez. Uit de draai, Suarez kan schieten. Goed de voet was gezet door de Vertongen die de bal tegenhoudt. Dan hoeft Stekelenburg niet in te grijpen, maar Ajax even omsingelt. Biglia even de zijkanten gezocht, Wasilewski. Die uh, daar uh, de voor de ruimte moet zorgen. Suarez aan de rechterkant aangespeeld met Blind tegenover zich. Achterlijntje halen, voorzet geven. Van die voorzet komt er niet. Blind houdt ook nog de bal binnen. Suarez gaat dan liggen op de manier zoals je dat van een Suarez gewend bent. Maar dat levert natuurlijk dan ook niks op. Maar wel balbezit van Anderlecht uiteindelijk, want Blind levert weer in. Balbezit voor de centrale verdediger. Dat is Roland Juhast, de Hongaarse International, naar Masouk, de andere centrale verdediger. Ja, nu is het zoeken voor Anderleg. want nu heeft Ajax zich massaal op eigen helft teruggetrokken. En zal Anderleg dus in hoog tempo die bal over die Ajax-helft moeten laten gaan. Kanu worstelt wat met de bal, maar heeft wel de aanname. Speelt hem naar Lesjak. Uh, Lesjak Les naar Boussoufa. Boussoufa aan de linkerkant. Boussoufa met een voorzet. Komt bij de tweede paal. Dan komt Sekelenburg met één vuist. En dat doet hij goed. Hij bokst de bal weg voor de aankomende Gillette. En de bal wordt dan aan de Ajax linkerkant in het verdedigende vak opgevangen door Ebi En nog uitstekend getransporteerd ook naar El Elhamdoui. Nog wel op eigen helft, maar die blijft ondanks de aanwezigheid van twee verdedigers in balbezit. Jammer alleen dat de combinatie met Blind, die daarop volgt, mislukt. Want Blind speelt de bal over de zijlijn. Balbezit dus weer voor anderleg. nog 18 minuten. En Ajax, als u net de radio aanzet, staat op een 3-0 voorsprong. Eriksen, Elhamdoui en Alderwereld maakten de Amsterdamse doelpunten. Bal over de achterlijn. Een uh, corner voor uh, Anderlecht. daar moet Boussoufa aan de pas komen. Suarez legt de bal vast voor hem klaar. En uh, Boussoufa op een drafje deze keer om uh, de corner te gaan nemen. De cornerverhouding 6 voor Anderlecht, 4 voor Ajax. Maar de enige doeltreffende corner komt uiteindelijk op naam van Alderwereld. De 1-0 en de voorzet genomen vanuit de corner. Weggekopt achterin door de jong. Ajax kan dan uitverdedigen. Opgevangen door Biglia, de aanvoerder van Anderlecht. En dan naar links naar Lesjak gegeven. Die moet dan komen met de voorzet. Vertongen kopt weg in de voeten van Soleimani. Soleimani aanname is goed. De jongen dan breed leggen naar Van der Wiel. Van de Wiel even met tijd. Tegenstand Tegenstander klein beetje uitdagen. Combinatie aangaan met uh, uh, Soleimani. Balletje achter het standbeen langs. Ruimte maken voor jezelf. En zo komt Ajax er aardig voetballend uit ook nog. En uh, plaagt het tegelijkertijd ook nog eens leg. Dat uh, op de helft van Ajax blijft staan nu. Ver van de eigen goal afverdedigd. Nu ineens alle risico's gaat nemen. Maar ja, je staat er. 3-0 achter. Wat voor risico's neem je dan in vredesnaam met nog tik een kwartier te voetballen? zit voor 1-0 van de Wiel. Aan de rechterkant speelt Eriksen aan. Ajax laat de bal snel rondgaan. Soleimani op de helft van de tegenstander aangekomen. Eventjes vastgehouden door Biglia. Maar in balbezit gebleven. El Hamdoui die gaat dan mis. Maar die speelt de bal aan tegen Gillette. En dan kan Anderlecht eruit met Boussoufa nog wel op eigen helft. Ajax direct weer in de organisatie in verdedigend opzicht. En dan moet Anderlecht helemaal terug. En opbouwen via de centrale verdedigers. 1-1 en 3-1 voor Anderlecht was het in het vorige Europa League seizoen. Toen scoorde Anderlecht drie keer in de Amsterdam... Arena. Wat dat betreft is de gerechtigheid vanavond in uh, Brussel. Jan Vertongen zei het nog vooraf gaat er dit duel. Anderlecht heeft, Ajax heeft dat recht te zetten tegen Anderlecht. Op het moment dat Besouva speelt naar uh, Suares Aan de rechterkant. Dreigen naar Blind. Voorzet komt. Weggehaald door Vertongen. Want zo komt Anderlecht wel. Maar het lijkt er toch wel op dat de echte overtuiging een beetje weg is... bij uh, de ploeg uit uh, Brussel. Getraind door Ariel Jacobs. Die zijn ploeg wel aanmoedigt en uh, uh, aangeeft hoe het dan verder zou moeten... nu met Tom de Sutter in de spits. Maar voorlopig staat er nog altijd die 0 achter Anderlecht en die 3 achter Ajax... Met nog 15 minuten te spelen. En Tom de Sutter trouwens net zo onzichtbaar als zijn voorganger. Lukaku die naar de kant is gegaan. De Sutter ook nog niet gezien. Lukaku heeft alleen nog wat langer over gedaan. Om nagenoeg onzichtbaar te zijn in dit duel. De ingooi van Anderlecht ook weer ingeleverd. En Ebicilio claimt dan de ingooi. Krijgt hem ook. Uiteindelijk doet dat dan ook snel, voordat de heren scheidrechters zich allemaal gaan bedenken. El dreigt de bal in te leveren. In tweede instantie gebeurt dat dan ook. Blind verslikt zich in Suarez. Bal richting de penaltystip. Wild weggeschoten. Overgeschoten door Van der Wiel. En dus de corner voordat Boussoufa gevaarlijk kon worden. Boussoufa onmiddellijk naar de cornervlag gegaan. Om uh, de corner te gaan nemen. Maar daar ligt. Even kijken. Ik denk blind geblesseerd op de grond. Ja. Of is het. Ja, ik denk dat het blind is inderdaad. Die daar uh, wat uh, verzorging nodig heeft. Omdat uh, ik, het lijkt me dat er iets van kramp. Hij grijpt naar zijn hamstrings, naar allebei. Dus dat. Uh... Het lijkt me inderdaad een gevalletje kramp. En dan zal daar zo een wissel moeten gaan plaatsvinden. Ik denk dat hij zelfs al klaar staat. Want uh, ik herken Anita in de buurt van Frank de Boer. Met uh, alles al uh, die keurig uit de kleren. Behalve dan zijn shirt en zijn broekje en zijn sokken. Die heeft hij allemaal keurig aangehouden zoals dus het hoort. En uh, dan kan Blind naar de kant. En kunnen we onmiddellijk gaan wisselen. Maar Ajax heeft slechte ervaringen met wisselen bij uh, stilstaande situaties. Afgelopen weekend nog tegen Rode JC kwam daar de, het doelpunt uit. Waardoor uh, Rode JC... Uh, inderdaad, uh, kon scoren en uh, een uh, gelijk spel kon afdwingen tegen uh, Ajax. De corner inmiddels uh, genomen, Suarez, met uh, hernieuwde de inzet. En dan is het, uh, ik denk dat het mazoek is, wasilevski. Oh, Wasilewski. Nou, hoog over. Ja, daarom. Ik, daarom, ik kan daarom had het dat, kunnen weten. Ja, bedoel, bal gaat hoog over, dus dan <laughs> weet je wie er ongeveer aan de bal is. Uh, <laughs> komt die wissel uh, bij Ajax, inderdaad, Deli Blind gaat naar de kant. Moet nu wel dat hele end afleggen, want hij staat aan de andere kant van de dugout. en moet dus nu achter de goal langs, samen met de verzorger, aan een wandeling beginnen. Langs het andere legt publiek in de wetenschap dat Furn Anita... vanaf dit moment zijn plekje overneemt links in de verdediging. Ik krijg nog even wat aanwijzingen van Jan Vertongen. En dan staat Anita daar waar hij eigenlijk altijd stond... toen Martin Jol nog trainer was van Ajax op de linksbackpositie. Stekelenburg neemt de doeltrap. Gaat lang richting Manuel El die even in de lucht geklopt wordt door Juhas Afvallende bal voor Eno in tweeën. Maar wat geeft het als je het balbezit houdt? Ebicilio aan de linkerkant. Net iets over de middellijn. El de Ebicilio en Anita. Voor de eerste keer. Anita en ja, die moet nog even warm draaien. Komt wel richting het grasopgebied. Maar verliest de bal. Maar dat doet Anderlecht ook. Want dat levert eigenlijk, levert eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig in. Bij Moenier El Hamdoui. En de man die hem nu heeft, is Ejong Eno. In de as van het veld. Op de helft van Anderlecht. Op Ajax heeft opvallend veel de bal veroverd. Op een metertje of 20-25 van de goal van Anderlecht. En dat is eigenlijk wat Anderlecht dus helemaal verkeerd doet. Want daar mag je zeker niet zo vaak balverlies leiden. Ook nu leven ze hem weer in. Voordat ze überhaupt op de helft van de tegenstander zijn. Ajax neemt dus weer over. Al de wereld breed op Anita. Die heeft wat ruimte. En dan komt Soares wel even buurt. Maar dan is de bal al lang bij Ebisilio. Ebicilio dan met twee tegenstanders. Terug naar Anita. En dan kan Ajax even in de achteruit. Rustig proberen de bal in ieder geval in de ploeg te houden. En niet in de problemen te komen. Al de wereld weer met zo'n splijtende paas in de richting van Sulemani. Die is wel gestart. Maar niet snel genoeg om de bal binnen te houden. De bal was ook hard en scherp. En nu maakt Anderlecht haast. Want Proto heeft de doeltrap alweer genomen. En dan kan Ajax weer even in de achteruit. Ze krullen nu ook wat verder terug. Richting de eigen helft. De Ajax ziet maar we houden Anderlecht wel eigenlijk zonder al te veel problemen heel ver van de goal van Stekelenburg af. Stekelenburg die nu wel lastig gevallen wordt door de Sutter... op het moment dat hij wil uittrappen, maar die bal komt toch nog wel terecht bij Sulemani, die hem dan vervolgens wel verliest. Anderlecht neemt weer over en Biglia verliest. Uh, nou rond de middellijn El Hamdoui, Ebisilio, ja die bal krijgt een rare curve mee, waardoor Ebisilio niet kan doorlopen en eigenlijk moet aannemen en weer terug moet. Nu is Anderlecht weer in positie achterin en heeft Ajax de bal net 10 meter over de middellijn met Eno. Eno gaat zoeken, Eno behaalt het balletje even onder de voet vandaan. Gillette, Gillette uh, kijkt hoe Vertongen en Eno elkaar de bal toespelen. Dan gaat hij via Eno wel wat de hoek in aan de rechterkant op Ajax helft nog altijd. En al de wereld neemt geen risico in de wetenschap dat Boussafa in de buurt is. En de Sutter voor de goal staat. Even terug dan maar naar uh, Maarten Stekelenburg. Ook die twijfelt met uh, wat nu te doen. Want alles staat zo'n beetje stil. Ja, het is ook lastig om in beweging te blijven met een 3-0 voorsprong. Stekelenburg dan maar diep richting Elham Dewey. En dat is eigenlijk ook heel de avond al in de lucht geklopt wordt. Naar de afvallende bal wel van Ajax. Anita en ebc -Bio. Ebesilio, even de breedte zoeken bij Alhamdouwim. Met veel ruimte om zich heen. Iedereen bij Anderlecht kijkt een beetje apathisch toe naar wat Ajax allemaal aan het doen. is. De jongen aangespeeld in de breedte. Sulemani dan helemaal op rechts. Kan het duel aangaan, maar kiest voor de bal even achteruit. Richting van de wiel. Ajax kiest nu gewoon voor balbezit. En op die manier proberen door de verdediging van Anderlecht heen te komen. Op het gemakje zou je bijna kunnen zeggen. En Anderlecht ja, dat vindt het eigenlijk allemaal wel, wel prima, lijkt het. Kijkt gewoon wat Ajax allemaal van plan is. Daar komt Anita over de linkerkant met een paas. Een beetje wild in de richting van niemand. Proto plukte de bal uit de lucht voor Anderlecht. En die kunnen er dan uitkomen via Biglia, de aanvoerder. Die op het middenveld gewoon door kan stomen. Dan een hele harde paas geeft die zo hard over de zijlijn heen gaat. Dat je er moedeloos van zou worden als je voor Anderlecht speelt. Als je de buurt van Proto zou zijn, dan zou je hem kunnen brommen. Dat is wel leuk om nu even te vertellen. Proto is namelijk buikspreker. Is de enige buikspreker in de Belgische eerste klasse. Dat is hij nu. En ik denk dat hij nu wel staat te vloeken en te tieren in die goal. Want als je al sinds 5 december geen goal meer tegen hebt gehad. en je moet er vanavond drie incasseren. dan ga je niet echt lekker naar bed. Dan is dat goede gevoel van de laatste weken een beetje verdwenen. En dus uh, zal Proto niet veel plezier beleven aan deze avond. Dat geldt overigens voor uh, heel Anderleg. dat nu wel balbezit heeft. en Besoeva heeft gevonden. op de helft van Ajax. Besoeva heeft even wat ruimte. kan naar Lesjac spelen. Weer Terug naar Busufa. Die staat dan weer nu drie meter over de middenlijn. Aan de linkerkant. Oh, ja, opgejaagd door de jong. Tikje van de jong. Maar Busufa blijft wel in de balbezit. Draait ook razendsnel weer om. En speelt dan maar in. Richting canoe en Lesjak aan de linkerkant. Lesjak, even twijfelen. Wat kan ik doen? Ik kan hem niet uh, bij, kwijt bij canoe, Want die blijft gewoon staan. En daar staat een verdediger bij. Al de wereld namelijk. De Sutter is dan uiteindelijk het aanspeelpunt. En dan gaat de bal over de zijlijn. dan gaan we weer wisselen. En uh, komt bij Ajax Osbilis uh, erin. Even kijken voor wie hij Soleimani. er dan in gaat komen. Hij uh, komt erin voor Sulemani. Sulemani gaat uh, eraf en ook Anderlecht uh, gaat uh, wisselen. Die gaan uh, Kouyaté erin komen. En uh, even kijken wie er dan voor hun afgaat. Want uh, daar mis Gillette. ik dan weer even. Gillette. Gillette gaat eraf. De man van uh, de twee grote gemiste kansen. Hij uh, gaat eraf en voor hem dus in de, in de plaats Kouyaté. En zo hebben we beide wissels weer gehad. Usbilis in de ploeg gekomen. Hij vervangt Sulemani bij Ajax. Ajax 3-0 voor met nog 9 minuten officieel op de klok. En Ajax mag uh, gaan uh, ingooien. En Ajax gaat dat doen via Moudin El Elhamdoui. Nou ja, dat lijkt me dan niet. Dat gaat Van de Wiel natuurlijk doen als uh, uh, achterste man aan die rechterkant. 2, 3 meter voor de middenlijn. Balletje in het handje. Ze dus even kijken naar bewegende mensen. Usbilic is aan het bewegen, maar Elhamdoui ook. Uiteindelijk krijgt Van de Wiel hem terug. En speelt hem dan tegen Besoufa aan. En via de Marokkaan gaat hij over de zijlijn... Hij mag Ajax gaan ingooien via Van der Wiel. Van de Wiel naar de jongen. Ajax wil nog wel een doelpuntje erbij prikken natuurlijk. Elham de Wiel bijvoorbeeld wil nu door Juhasz heen. Ja, zegt de scheidsrechter Rocky. Dat mag niet. En dan krijgt Juhasz toch, omdat hij obstructie maakt, de vrije trap tegen. We denken dat Ajax weer kan opschuiven richting het strafschopgebied voor uh, Proto. En er een vrije trap zometeen genomen zal gaan worden door Osbulis. Want die staat daarachter. Of door Christian Eriksen. Ik denk Eriksen. en uh, de beide centrale verdedigers vertongen al de wereld natuurlijk mee naar voren. Wie weet wat er allemaal nog uit kan komen. Eriksen inderdaad met de vrije trap richting penalty stip. Wordt achterin weggewerkt bij Anderlecht. Opgevangen door Ebicilio. En Anita brengt de bal dan opnieuw in. Richting El Hamdoui Die staat buiten spel Dus die doet op zijn neus bloed. En loopt gewoon terug richting zijn eigen helft. En dan kan Proto opvangen. En Anderlecht weer in balbezit brengen. En dan kan Anderlecht nog eens een keer gaan proberen om aan te vallen. En iets te gaan doen aan die 3-0 achterstand. Om zo enigszins nog de return die nog wacht in de Amsterdam Arena. Nog enige nut te te geven. Het is wel grappig trouwens dat bij die 3-0 ik wat Amsterdamse supporters hier op de tribune vlakbij zag met de hand voor de mond ze van oh wat gebeurt ons hier nou zeg. Zomaar 3-0 voor tegen Anderlecht. Een ploeg waarvan wij dachten dat gaat heel erg lastig worden om die eruit te knikkeren uit die Europa League. En nu na 82 minuten voetballen ziet het er al een stuk gemakkelijker uit. Lesjak met de handen wijd. Waar moet die bal naartoe? Voorin geen beweging. De Sutter staat stil. Canoe staat stil. Daar kan die bal allemaal niet naartoe. Maar dan, Die mag wel oplossingen gaan bedenken. Vindt Wasilewski aan de re echte kansen uh... mede verdediger Suarez gezocht bal over de zijlijn. Anderlecht, daar is het heilige vuur echt wel uit. Je hoort het ook op de tribunes, Het is helemaal stil geworden. Iedereen gaat zich hier zachtjes aan neerleggen bij een 3-0 nederlaag. En dat gaat hier heel erg pijn doen in Brussel. En zeker ook als je zo voetbalt. Als je de kans hebt gehad, zeker vanaf de penaltystip, via Wasilewski, om 1-1 te maken. En twee tellen later sta je 2-0 achter en wordt het uiteindelijk 3-0 zoals het nu staat. Anita gooit in richting Ewi Als u leverancier bent en toevallig naar de radio luistert van thermokleding opnemen met Ajax. Want Ajax gaat als het een goed resultaat ook boekt in die terugwedstrijd spelen. Tegen de winnaar van Basel uh, tegen Spartak Moskou. Nou ja, de temperaturen in uh, Moskou zijn niet heel aangenaam. En Ajax kan nog wel wat thermokleding gebruiken denk ik. Uh, stel dat uh, Moskou wint van uh, Basel. Ik zou er vast voorzichtig naar gaan informeren. Kan er een mooie prijs worden afgesproken. Want Ajax staat echt wel met Pas één in markt, been he? in uh, de volgende ronde. <laughs> ja, maar toch. Het kan nog fris zijn in Moskou rond die tijd. Die jongens zijn niet heel veel gewend natuurlijk van, uh, van Ajax. En jonge jongens ze hebben het snel koud. Ja, we kunnen dat allemaal vertellen omdat deze wedstrijd eigenlijk wel Ten einde is zo, zes minuten voor tijd. Dat vindt het uh, overgrote deel van het publiek hier overigens ook. Dat uh, gaat al op de trappen staan van het stadion. En sterker nog, heeft al besloten om het stadion te verlaten. Ja, deze, uh, deze, deze vernedering eigenlijk die Ajax uitdeelt in uh, Anderlecht in Brussel komt keihard aan. Lange bal van uh, Stekelenburg komt terecht uiteindelijk bij Boussoufa. Maar uh, ook daar is het heilige vuur wat vanaf. Biglia wil dan nog wel. Biglia richting uh, de Sutter, de spits van uh, Anderlecht. Maar uiteindelijk is Vertongen de man in bal. Vertongen met uh, tijd en ruimte en uh, Eriksen gevonden aan de linkerkant. Eriksen wil nog wel, die heeft nog wel zin in een aardige actie. El Amdoi komt hem dan ondersteunen, die wil altijd natuurlijk, als er lekker gevoetbald voetbal kan worden is hij in de buurt. En uh, Biglia komt er dan uiteindelijk weer tussen Argentijn, die uh, voor het eerst in Interland mocht uh, voetballen afgelopen week. Zo trots als een pauw was hij dat hij tegen Portugal mee mocht doen. En uh, nou, dat, uh, dat zie je er hier vandaag wel een klein beetje aan af, maar inmiddels is die zwoong er wel een beetje uit ook bij de aanvoerder. Die staart is wat gaan liggen van die pauw hoor. Dat, ja inderdaad. Nou <laughs> oh ja goed hij moet een keer uit rusten. Dat is best lastig om dat ding steeds overeind uh, uh, te houden. Anderlecht intussen nog wel gewoon steeds in uh, balbezit. Via Wazilewski. Uh, Geprobeerd een steekbal richting de Sutter. Zit Vertongen goed tussen. Die speelt nagenoeg foutloos vandaag uh, voor Ajax. En dan komt de Usbili's in balbezit aan de rechterkant van het veld. Denkt eerst maar eens achteruit richting Van de Wiel. Daar is tijd, daar is ruimte. Dus dat is allemaal prima. Van de Wiel houdt de bal gewoon. Even bij zich. Kan dan breed naar Eno. Daar komt wat druk van Boussoufa in de rug. Goede aanname van De Jong vervolgens. Met Biglia in de rug. En dan Usbilis. Mag dan zijn actie gaan maken. Biglia komt ondersteunen. Maar dat is al te laat. Want dan heeft Lesjak al de overtraining gemaakt. Dan kan Ajax een vrije trap gaan nemen. Met nog een kleine vijf minuten officieel op de klok. Is deze wedstrijd eigenlijk al lang en breed gespeeld. Heeft Anderlecht zich al overgegeven. Is het publiek al zachtjes aan naar huis aan het keren. Maar moeten we dus nog vijf minuten spelen. En wie weet wat er in die vijf 5 minuten nog kan gebeuren. Het is tenslotte nu tijd voor de vrije trap. En nu is mag de vrije trap... Gaan nemen voor de Ajax-Ziet. Een tweemans muurtje. Proto staat bij de tweede paal. Als Usbilis hem lekker neerlegt, dan kan daar zomaar weer wat uitkomen. En dat lukt bijna. En bijna was daar weer al de wereld goed voor zijn man gekomen. Dat is ook logisch, want uh, daar stond uh, in de eerste helft uh, Kanu al te slapen. En nu staat iedereen bij uh, Anderlecht achterin te slapen. Dus daar was sowieso een optie geweest om mooi 4-0 te maken. Maar dat zou het al te gortig zijn geweest. 3-0 doet als hier. 4-0, dat doet natuurlijk ondraaglijk pijn. 3,5 minuut nog voor Anderlecht tegen Ajax. En eh, balbezit voor Boussouva. Op eigen helft gevolgd door Siem de Jong. De bal dan naar Lechak Die staat 3, 4 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Kijkt eens of er beweging is. Ja, er staan wel wat mensen te zwaaien. Oh, de Sutter wordt nu weggestuurd door Canoe. De Sutter het strafselgebied in. Maar die mist dan gewoon toch de pure snelheid. En staat er anders ook zo buitenspel. Daarom uh, hield hij dus in op het laatste moment. Deze uh, De Sutter, die we overigens uh, een maand geleden bijna in de Nederlandse competitie hadden kunnen verwelkomen. Hij is ook een beetje boos op uh, Anderlecht. Uh, nadat hij overigens in een grijs verleden, als speler van Brugge nog in de belangstelling stond van AZ... wilde Fred Rutten hem graag naar PSV halen... Als vervanger dus van Jonathan Reis, ook Club Brugge wilde graag deze de Sutter aan de selectie toevoegen. Maar hij mocht niet weg van Anderlecht. Hij laat overigens in deze minuten niet echt zien waarom Anderlecht hem zo graag wilde houden. Ja, ze hebben hem gewoon hard nodig. Omdat Lukaku duidelijk ook niet altijd ja. kan brengen wat hij moet brengen. Omdat hij maar 17 jaar is. Dus dan heb je af en toe de Sutter nodig. Die ook regelmatig zijn doelpuntje meepikt in de Belgische eerste klasse. Vrije trap voor Ajax intussen. Genomen, balletje even achteruit richting Vertongen. En dan is daar de Sutter als de kippen bij om nog even in de achtervolging te gaan. Hij is toch wel het nog de meest fitte bij Anderlecht. Iemand die in ieder geval nog een klein beetje zin heeft om iets te doen. Elam Deuille denkt, als ik niet af en toe op het middenveld terugzak, dan krijg ik helemaal. Geen balletjes meer, dus dat doe ik dan maar even af en toe. Eriksen ingespeeld aan de zijkant uh, gezocht naar Episilio. Episilio houdt in, terug de bal naar Eriksen. Eriksen beweegt in eerste instantie naar voren, maar vindt dan aan de zijkant uh, Elham Hamdawi. Die gaat even achteruit richting Fernan Helemaal terug naar Vertongen, terug naar de eigen helft van uh, Ajax. Goede bal richting Usbilis. Usbilis dan 1 tegen 1 tegen Lesjak naar binnen toe trekken. Schiet hem maar, doe maar. Nee, doet het niet. Hij legt hem uiteindelijk, uh, probeert hij hem uh, diep te leggen op uh, de jonge a kunnen schieten het staat toch al 3-0. Dan mag je dat soort dingen best wel doen. Ook al kom je, er net, kom je nog maar net kijken. In het eerste van Ajax komt die voorzet nog een keer van de Jong. Uh, uh, nee, komt de voorzet niet. Wordt gewoon weggewerkt. Achterin bij uh, Anderleg, maar dat duurt niet zo gek lang. Ajax had balbezit via Van der Wiel. Van der Wiel, maar die wordt wel door uh, Canoen naar de grond gewerkt. Dus er komt een vrije trap aan voor Ajax. Net over een prachtige aanname van, van, uh, van de Jong. voordat hij die voorzet moest gaan geven. Goed, direct doodgelegd die bal. Toen leek hij even over de achterlijn te gaan, maar kon hij toch nog voorzetten. Uh, nu mag Ajax dus een vrije trap gaan nemen. Tenminste, ik zie Rocky met zijn armen wijd staan, de scheidsrechter van deze avond. Ik weet niet wa wat hij nou daarmee bedoelt. Van van mag Ajax gewoon die vrije trap gaan nemen. De jong doet dat ook, lepelt die bal, naar Eriksen aan de rechterkant, bal terug. Naar Eusbilis. Eusbilis dan naar de as van het veld. Waar El Hamdoui wat moeite heeft met uh, de aanname. En wat moeite heeft met Boussoefa die in zijn rug staat. De twee die hier uh, samenspelen bij het Marokkaanse elftal. Uh, El Hamdoui tikte Boussoefa ook een beetje aan. Bood direct zijn excuus aan. Marokki zag er niet eens een overtreding in. Ajax houdt dus gewoon balbezit. Met 1-0 nu. Vrije man gevonden in Ebisilio. Op eigen helft nog. Aan de linkerkant gaat daar Anita diep. Die heeft heel veel ruimte. Maar houdt toch in op een moment dat hij ziet. Ja, er is heel weinig assistentie. Dan maar even om zich heen kijken. Ebisilio komt achter hem langs. Ebisilio worstelt met de bal, maar vindt Elham de En met een uh, prachtig hoogstandje levert Elham de in één keer de bal in bij de tegenstander. De laatste 30 seconden officiële speeltijd van deze wedstrijd: 3-0 van Ajax. Ideale uitgangspositie. Meer dan ideale uitgangspositie voor Ajax voor de return in uh, de Amsterdam Arena. En het uh, Tegelijkertijd probeert Boussoufa nog een keer door de verdediging van Ajax heen te snijden. Dat lukt hem niet. Canoe zorgt voor blijvend balbezit van Anderlecht aan de linkerkant. Met Usbilis tegenover zich. Canoe nog altijd terug naar Boussoufa. Aardige bal... ...naar voren toe gespeeld. Uiteindelijk komt die bal dan bij de schutter helemaal aan de rechterkant. Drie minuten blessuretijd krijgen we er nog bij. De heren scheidsrechters hebben niet helemaal door dat het hier al gedaan is en over. Maar ja, goed, er zijn ook mensen die zeggen... ...er is voor drie minuten een blessuretijd gehaald. Dus dan gaan we die ook gewoon spelen, ook al staat het 3-0... En heeft iedereen zich daar al lang en breed bij neergelegd. De Sutter op Soares. Soares probeert een aardige aannemen. Die mislukt half. Hij houdt wel balbezit met Fernanita tegenover zich. Maar of het nog tot een aanval komt van Anderlecht Dat valt allemaal te bezien. Wasilewski in de buurt van de goal van Ajax. Dan zou je bijna zeggen. Zal hij zo wel gaan schieten? Maar dat doet hij uiteindelijk niet. Daar komt nog een uitbraak van Ajax. Wie weet zit er nog wat in. Met deze Bilic nog wel op eigen helft. Aan de rechterkant gaat... Uh... Nu de middellijn. of nee, net niet. Net uh, voor de middenlijn stopt hij. Dan speelt hij uh, ja, naar Van de Wiel. En dan gaat hij naar 1-0. Uh, en het gaat allemaal heel rustig. En El Hamdoui heeft ook niet zo heel veel zin meer om zich in te spannen. Die bal gaat wel naar zijn kant. Maar daar zit Boussoefa dan tussen. En dan mag Ayers dus wel zo meteen gaan, uh, gaan ingooien. Dat gaat Furna dan niet aan doen. Maar die gaat ook op een sukkeldrafje naar die bal toe. Die bal ligt nog het best een eind weg. En zo uh, tikken die minuten dus weg. Die extra drie minuten gaat die Rocky aan deze he? wedstrijd heeft toegevoegd, dat geeft de mensen dan heel veel de gelegenheid om. Uh, voor de files uit bij de auto te zijn. Want het begint aardig leeg te, leeg te geraken in het vak voor ons. Teleurgesteld druipen de mensen af. Maar ja, toch ook wel in de wetenschap. Dat de ander best in fases aardige voetbal heeft. Alleen ja, als je vanaf 11 meter de 1-1 mag maken, moet je dat wel doen. Eriksen zet nog eens aan. Hij steekt er een corner uit. Omdat hij de bal aanspeelt tegen Masouk. Een corner die uh, EBC Leo gaat nemen vanaf de linkerkant. We zitten in de absolute slotfase van deze wedstrijd. Nog anderhalve minuut extra tijd. Blind en de Boer grappen wat op de bank bij Ajax. De corner inmiddels kort genomen om maar te voorkomen dat het nog een kans komt. Stel je voor, zeg... Zou zo je in ieder geval nog anderhalf minuut de bal in de ploeg. En is er niet zo gek veel mogelijk. Elhamdoui heeft nog een no mooie no loop pass in de benen. Alleen had niemand het in de gaten. En dus kan Proto gewoon die bal oprapen. Ja, dat is leuk om allemaal naar te kijken. Alleen het leidt helemaal nergens toe. Suarez dan op het middenveld bij Anderlecht. Over het been van de Jong. Mag allemaal doorgaan. Nog een overtreding van de Sutter. Ook dat mag doorgaan. Usbilis dan gaat het duel aan met Leshak. Leshak. Wint dat uiteindelijk. En dus kan Anderlecht overnemen. Natuurlijk, Boussoufa gaat nog een keer over de bal heen. Om zijn tegenstander heen. Allemaal keurig. Het ziet er allemaal leuk uit. Maar dan dat paasje Dat leidt dan weer uh, zo naar balbezit voor Ajax. Omdat Usmilis daar staat. En geen medestander van Boussoufa. En dan komt Biglia nog een keer overheen. Die wil nog wel één aanvalletje dan. 3-1 is toch weer heel anders dan 3-0. Maar de voorzet van Kanu uh, mist werkelijk alle vormen van elegantie. En die krijgt daar een staande ovatie voor van de, de Belgen... Op de tribune ja. hiervoor. Die maken ook nog van die aanbiddingsbewegingen. Kortom, Kanu heeft het een beetje gedaan. Maar hij heeft het niet alleen gedaan. Daar had hij nog tien medestanders bij. Alleen deze actie die verdiende van alles. Behalve de schoonheidsprijs. En die krijgt hij dan ook niet. Tien nee. seconden officiële speeltijd. Eh, nog in de blessure secondes die we hier mochten spelen. Bij Anderlecht tegen Ajax. En die maken we dan niet vol. Rijt zegt de Rocky fluit af. En de Belgen in het stadion doen er nog een klein fluitconcertje overheen voor de thuisploeg. Anderlecht gaat in eigen huis tegen Ajax. Heel hard onderuit. De ajax doen het uitstekend. Een 3-0 uitgangspositie voor de return in Amsterdam tegen Anderlecht. Nou, je bent al met anderhalve been in de volgende ronde, zou ik zeggen. Twee wedstrijden gespeeld, twee gewonnen. FC Twente wint dus en Ajax wint met maar liefst 3-0. Mooi dus voor Ajax, maar het zal toch niet de mooiste periode zijn... voor Rick van der Boog, de algemeen directeur van Ajax. Het op het oog eenvoudige arbeidsconflict tussen de club en de hoofdscout Hans van der Zee... loopt uit op een ernstige beschuldiging aan het adres van Van der Boog. Lang hield hij zich stil, maar vandaag stond hij ons te woord, uitgebreid zelfs. Aan Ronald van der Geer vertelde de algemeen directeur om te beginnen... dat alle beschuldigingen een behoorlijk geraakt hebben. Ja, ik denk dat ik dat wel voel, na wat er in de afgelopen week weer gebeurt. Dat je echt soms denkt, waar gaat dit allemaal over? Uh, kijk, in principe, waar het allemaal om begint... Is een, is een heel normaal, vervelend voor iemand als het gebeurt... maar een heel normaal arbeidsconflict. Uh, waarbij uiteindelijk als directie zegt, als Ajax zegt... van ja, we willen afscheid nemen van iemand. En als je dan ziet wat er allemaal bijgehaald wordt... Uh, ja, dan vind ik het wel heel erg ver gaan. Want een categorische leugenaar te worden genoemd... Ja, ja nou ja, kijk, wat het meest erg is, je kunt je iedere keer verdedigen, hè, want dat is wat je dan gaat lopen doen. En het wil ik best een keer doen, zoals hier, maar het heeft geen zin om dat constant te doen, omdat het iedere keer uit één bepaald kamp komt natuurlijk, die daar een, een verhaallijn in hebben. Welk kamp is dat? Uh, nou, dat vind ik niet belangrijk, maar het is, uh, iedereen moet zelf uh, maar denken en uh, weten waar ik het over heb, maar... Het is, het is natuurlijk zo dat dit een arbeidsconflict is... waar het echt puur gaat om één persoon. En het rare is dat je dan ziet, ook gisteravond in zo'n arbitrage... dat je probeert in alle redelijkheid met zo iemand tot een oplossing te komen. Want ik vind dat je dat als bedrijf moet doen. En ik ben en dat betekent ook dat je die gesprekken moet voeren. Dat is niet altijd leuk, maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. En als je dan ziet dat je uh, het eigenlijk alleen maar doet... omdat binnen het bedrijf niet meer met zo iemand samen te werken is... En in alle normaalheid probeert een oplossing te vinden. En die persoon dan zelf roept van kun je me een aantal dagen geven om even tot rust te komen. Ja, dan, dan, en in die dagen dan nou ja, de hele, eh, zeg maar, een bepaald medium erbij gaat halen met allerlei verhalen. Dan is dat jammer en dat doet Ajax heel veel schade. En ik, ik denk dat het daar niet om begon is. Even over die, die arbitragezaak. Waarom was je er zelf niet bij gisteren? Ja, dat was. Kijk, nogmaals, het is een heel, voor ons een heel normaal arbeidsconflict. In een arbeidsconflict eh, handelen de juristen dit af. Twee, dat door de manier waarop het eh, neergezet is in die afgelopen tijd het heel persoonlijk is geworden. En dat heeft mij ook als persoon behoorlijk geraakt en ook mijn gezin behoorlijk geraakt, eh, dat je daar toch, ja, ik, ik noem het beschadigd door wordt. En dat is heel vervelend. Dit brengt zoveel schade aan Ax, maar ook aan hem zelf toe dat ik er eigenlijk van wil distancieren... en er eigenlijk ook niet zoveel over wil zeggen verder... dan dat het me persoonlijk behoorlijk geraakt heeft. Ik wil toch proberen. En dan uh, is het aan jou om te antwoorden of, uh, of niet. Uh, er wordt natuurlijk gezegd, Hans van der Zee, want daar hebben we het over... moet weg om slechte aankopen en beleid van onder meer Rick van der Boog te maskeren. Ja, onzin. Wat wil je daarop zeggen? Ja, zoals ik zei het al heel snel, onzin. Dit gaat om een persoon die niet met anderen door een deur kan... en die door de anderen ook neergezet wordt, als, daar willen we niet meer mee werken. En als dat er één is, hè, dan, is dat, euh, nou ja, dan kun je nog zeggen, ja, dat is één. Maar dit zijn er acht, dan nemen je die verantwoordelijkheid. Wat wel vervelend is, ja, wat, wat je zegt, de heisa die er dan bij komt, dat er een moment is, een aantal dagen voordat uh, dit uh, als arbitrage naar voren komt... dat er dan toch een verzoek komt van hun kant om te schikken. Maar tegen zo'n... Ik noem het maar even raar, maar ieder ander woord kun je dan een bedrag dat ik zeg weer ja, luister. We, we hebben een situatie bij ik gehad. we zijn zuinig op onze centen. Die druk laten we ons niet opleggen. Het moet in alle redelijkheid gebeuren. En als dat gebeurt, dan prima om op die manier te schikken. Maar er zijn grenzen. Maar dan komt er naar buiten dat jullie willen schrikken. Dan komt er ook naar buiten uh, dat hij uh, slecht met mensen omgaat. Dat is de mening van Ajax. Dan komt er een, uh, een brief van Joel en van Van Basten. En dan komt de mededeling van Hidding dat dat allemaal niet waar is. Dan word je in de week daarvoor een categorische leugenaar genoemd. Past dat is allemaal in dat plaatje? Ja, het, is, het zijn natuurlijk twee verschillende items die met elkaar te maken krijgen. Ehm... Um... Allereerst de, over het stukje de, de categorische leugenaar. Dat ging om een stuk uh, waar gewoon natuurlijk van zijn in de ledenraad. Wat me pijn doet, hè? een ledenraad wat een veilig instrument is. Uh, waar iedereen een, een geheimhoudingsclausule tekent. En binnen een paar uur ligt dat weer bij een bepaalde uh, pers. Maar goed, dat is één. En twee roepen ze aan. Ja, in de laatste heb jij, in dit geval... ...bijvoorbeeld uh, Guus Hidding gevraagd of je wel een 3,5-jarig contract... op Frank de Boon. Had. Nou, complete onzin. Ik heb Guus misschien, nou, ik weet het niet eens, maar negen maanden geleden... voor het laatst bij een diner gesproken over allerlei dingen. Ook over natuurlijk, want het gaat altijd over voetbal, gelukkig. En dan noteer je die dingen, maar in die laatste man absoluut niet. Dus het is complete onzin soms die je terughoort. Maar dat schijnt tegenwoordig te mogen. Je mag alles maar roepen en alles maar zeggen en alles maar doen. En normaal ik snap dat communicatie moeilijk is... en dat je soms in communicatie elkaar niet begrijpt. Maar ja, ik hoor nu wel erg veel... Uh wel onzin gebeuren. En dat is waar mijn grootste pijn in deze zin zit. Dat het niet veilig bij hem is gebleken... maar ook niet veilig in een groep die nog dichter bij Ajax staat. Je weet wie je vijand is. Je weet wie uh, jou het meest bevecht. Ik heb het gevoel, maar als het niet zo is moet je het zeggen... dat je je vijand hebt binnengehaald... Johan Cruijff krijgt een rol binnen een klankbordgroep. Mag invloed uitoefenen op de samenstelling van, van de ledenraad. Terwijl het dezelfde man is, die heeft gezegd van de Boog moet weg. Dat heeft hij anderhalf jaar geleden in een eerste column gezegd. Waarom is Rick van der Boog als directeur van Ajax... niet in staat om Johan Cruijff buiten te houden? Ja, maar in staat is simpel, dan hou je de deur dicht. Maar ik vind dat als je het grootste clubicoon hebt... dat ik alles gedaan moet hebben om Johan bij de club te krijgen. Kijk, dit gaat om Ajax. En als je kijkt waar Ajax twee jaar geleden stond en waar Ajax nu staat... dan ben ik heel trots... En als we nog een stap verder kunnen komen, technisch... omdat Johan die adviezen geeft, ben ik er ontzettend blij mee. Als het niet zou werken, dan zien we het dan wel weer. Maar ik vind dat je voor Ajax al die pogingen gedaan moet hebben. En ik denk dat het huidige de directie en ook de raad van commissarissen... daar alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. En ook Johan. Ik heb hem vaak gesproken. Gisteren belt hij nog. Helaas kon ik hem niet opnemen. Maar dan spreekt hij een boodschap. Uitermate correct. Uitermate prima. Als dat lukt, is het een succes voor Ajax. Maar als het niet lukt... Ja, dan gaan we weer verder. Nou ja, maar dan nog gaat Ajax door, want Rick is eerder weg dan Ajax. Nou, dat is een waarheid als een koer Rick van der Boog, de algemeen directeur van Ajax over alle beschuldigingen. Gaan we eventjes naar Noord-Frankrijk, naar Lille Want het gaat goed dus met de Nederlandse clubs. Twee overwinningen, goed voor de coëfficiënt, zeggen ze dan. Straks Lille tegen PSV om vijf over negen. Bas Tegelig, PSV neem ik aan in de beste opstelling, maar wat doet Lille? Ja, die uh, hebben toch een b het uh, veld gestuurd. Of dat hebben ze niet gedaan, of gaan ze straks doen. PSV speelt inderdaad met de verwachte elf. Hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen AZ. Dat betekent dat Marcello toch nog weer op de bank zit. Rodrigues naast Bouma blijft staan. Berg in de spits. Het enige wat opvalt bij PSV is dat Koevermans niet op de bank zit. Daar zit wel Zeefuik, die zijn Europese debuut zou kunnen maken. Koevermans niet bij de selectie. Officieel heet dat keuze van de treden. Maar we hebben toch sterk het gevoel dat daar iets meer aan de hand is. En dat gaan we u later op de avond moet ik ook nog wel even uitleggen hoe dat zit. Maar hij zit dus niet bij de selectie. En nieuw, daar staan er in vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen weekend nog maar drie dezelfde in het veld en acht nieuwe namen. De grote voorin, allemaal gespaard, want Liel wil kampioen worden. Dat is veel belangrijker dan de UEFA Cup. En het is dus echt een b tal waar PSV dan maar zijn voordeel mee moet doen. Ja, ze doen het heel erg goed daar in Frankrijk. Hè? Lille staan bovenaan. Ja, en dat is belangrijk. Ze hebben een uh, nieuw stadion, zijn ze aan het bouwen. Dat is over anderhalf jaar klaar. De ploeg wil echt omhoog. Ze zijn landskampioen geworden voor het laatste in 1954. Met nog een Nederlander in de gelederen. Toen trouwens. Cor van der Hart. Een van de vijf Nederlanders die hier in Lille hebben gespeeld. Koot en Kluivert waren de laatste twee. Maar uh, dat is veel belangrijker. Dat is ook logisch. Als je uh, na zoveel jaar, 57, weer eens in de buurt kan komen van de titel. Je staat vijf punten voor op de nummer twee. De grote ploegen Marseille en Lyon laten toch een klein beetje afweten dit seizoen. Dan uh, kan ik me voorstellen dat je zegt dat vind ik veel belangrijker. En dan geef ik de groten voorin. Zo met name Senegalees Hazard die wel op de bank zit. Belgisch talent. En Gervinho, de man uit Ivoorkust. Die zit overigens ook op de bank. Die krijgen dan toch wat rust. Zoals gezegd, PSV moet er maar zijn voordeel mee doen. Want uh, ja, je kan toch beter tegen een B dan tegen een A-elftal spelen, lijkt me. Nou, we gaan het straks zien. Aftrap om 5 over 9. En in ieder geval een goede geluidsinstallatie daar in Liel. Straks dus meer na Ster Nieuws en Ster.